Goedemorgen gemeente, van de gelovigen in de God van Johan, van Ed, van Alex, van Ron, hij kan wel doorgaan, Sergei bijvoorbeeld, en alle namen die hier aanwezig zijn, want wij zijn de gelovigen in deze God van Abraham, Isaac en Jacob, dus dezelfde God. Vandaag gemeente een bijbelstudie over een zeer belangrijk onderwerp. Het is het belangrijkste onderwerp voor deze tijd en voor de toekomst. Want als we hier niet de juiste kennis van hebben, is deze maatschappij gedoemd ten onder te gaan. En dat zien we ook gebeuren. En zelfs als we deze kennis en die houding in de toekomst, in het koninkrijk, niet zouden toepassen en gebruiken is zelfs die tijd een ramp, maar dat gebeurt niet natuurlijk. Want dat zal niet het geval zijn, want dan is er één de baas en dat is onze Messias. En hij zal als het nodig is met ijzeren staf de volkeren hoeden. Maar voor ons of we nu hier in de gemeente zijn of niet, het is een zeer cruciaal onderwerp. En hopelijk heb ik nu uw nieuwsgierigheid gewekt. Bij sommige mensen ga je op het puntje van je stoel zitten, bij anderen kijk je op je horloge. Oké, okay, het onderwerp voor vandaag dan. Het gaat over vaders en vaderschap. En ik denk, gemeente, dat ik van lieve leden leeftijd en de ervaring bereikt heb om met enig gezag, om het maar zachtjes te zeggen, over dit onderwerp te kunnen spreken... Deze studie is voor ieder belangrijk, ook als u geen vader bent. Voor degenen onder u die niet getrouwd zijn, kan deze studie nog steeds belangrijk en gunstig voor u zijn, als u ooit van plan bent om te trouwen. En als u kinderen opvoedt, is er immer behoefte om deze dingen die wij uit de Bijbel van onze vader kunnen leren over vaderschap, CQ, ouderschap, om in deze kennis geleid te worden. Hoop ik u en mijzelf vandaag richtlijnen te geven om u als vader, ouder, moeder, grootouders, getrouwden, ongetrouwden, onze kinderen te stimuleren, de normen die onze vader ons geeft te zoeken en na te leven. En ook we niet alleen onze kinderen, maar ook voor u allen hier aanwezig en voor mij. Dus ook moeders, ook voor u. Want ook u bent een opvoeder in Gods Koninkrijk. In Gods Koninkrijk zullen we later allemaal opvoeders zijn, gemeente. Want er zal heel veel afgeleerd en geleerd moeten worden, maar vooral afgeleerd. Dus eigenlijk is deze boodschap voor ons allemaal. Stelt u zich eens voor, op enig moment de Almachtige, de ene tot u zou komen in een visioen. En iemand aan u bekend maakte die in een staat van totaal geheugenverlies was geraakt door een of ander ongeluk. Al zijn vroegere herinneringen waren permanent gewist. In dit visioen kreeg je de opdracht hem te onderwijzen in de ware godsdienst. In zijn relatie tot zijn schepper. In hoe hij zou moeten leven. Je zou in feite belast worden met het heil van deze mens. Hoe serieus zou je deze verantwoordelijkheid, deze opdracht die je van God. ...zou gekregen hebben in dat visioen. Hoe, hoe serieus zou je deze nemen? Zou je het negeren om andere dingen te gaan doen? Of zou je jezelf inzetten met je hele ziel en zaligheid om het zo maar te zeggen... ...om deze inspanning tot een succes te brengen? Voor waar gemeente zeg ik u... ...dat als je een vader bent... Dan bent u belast met deze verantwoordelijkheid. Als je een ouder bent. Dan bent u belast met deze verantwoordelijkheid. Maar beste mensen. God heeft u niet. Die man die aan geheugenverlies leidt toevertrouwd. Maar hij heeft diezelfde opdracht. Onderwijzing in de ware godsdienst. Aan uw eigen kinderen. Aan u gegeven. Aan mij gegeven. Het is aan de mannen. Aan hen, aan mij. En de vrouwen moeten daarin ondersteunend zijn. Dat zijn zo. Aan u, gemeente, heeft de schepper de verantwoordelijkheid gegeven van leiderschap. Van leiding en begeleiding. Met betrekking tot de vorming en de opbouw van uw kinderen, van onze kinderen. Jawel, hè? Gemeente, zal de mannen verantwoordelijk houden voor wat er uiteindelijk van uw gezin terechtkomt, geestelijk gezien. En dat is een zware verantwoording. Maar gelukkig, zei ik al, heeft de man daarbij de hulp van een echtgenoot. Anders zou het niet lukken, wel voor mij toch in ieder geval. Maar de man blijft wel de verantwoordelijk. Voor de meeste mensen is familie de kern van het bestaan. En zo hoort het ook. Het is een soort... Je zou het kunnen zien als een soort proeftuin. Het is een plek waar we een huichelaar kunnen zijn of een licht aan de wereld. Wilt u het ware karakter van een man en zijn vrouw weten? Observeer hun kinderen en je komt er wel achter. Kinderen laten zien hoe het er thuis aan toe gaat, wat er ze in het huis afspeelt. Wat zijn uw vruchten? Wat zijn mijn vruchten? Produceren wij de vruchten van de geest? De vruchten van de geest uit gelaten vijf. Ik kan het aan uw kinderen zien, gemeente. Ook uw schepper kan het zien. Het is niet zo moeilijk, hoor. Kijk, je kan jezelf mooi voordoen, inclusief mezelf, voor de mensen. Maar hoe rechtvaardig, hoe eerlijk, hoe echt ben je thuis achter gesloten deuren... Of, hoe dubbel ben je? Mooie woorden, blijft het daarbij? Of leeft u, ik, mijn geloof, uw geloof? En je hoeft geen helderziende te zijn om daar achter te komen. Nogmaals, we kunnen het aan de kinderen zien. Hoe belangrijk, gemeente, is ons gezinsleven voor onze maker, voor onze vader? Hoe belangrijk is het dat we onze kinderen zijn wegen leren? Hoe belangrijk is het dat we de rol die onze vader ons heeft gegeven, vervullen. En laten we daartoe eens kijken in het handboek. Ik ga vandaag in een, uit een handboek citeren. Handboek ter opvoeding en instandhouding van het gezin, van dokter Spock. Nee, nee, sorry, vergis me, dat, dat laatste moet u vergeten. We gaan vandaag kijken in het handboek ter opvoeding en instandhouding van het gezin. Want als u nog steeds denkt dat de Bijbel een theologisch handboek is, waarmee je allerlei doctrines en theologieën moet bewijzen, voor jezelf, maar meestal voor een ander, heb ik gemerkt, dan verzeker ik u, dan ben je nog niet veel ver gevorderd in je begrip, in ons begrip, van het woord van God, van het plan van God en van de ware godsdienst. Dan ben je pas... Halverwege bladzijde 1, bij wijze van spreken. Nee, gemeente, dat is geen ware religie. Dat is niet het ware geloof voor de God. Dus, nogmaals de vraag, hoe belangrijk is ons gezinsleven voor onze maker, voor onze vader? Hoe belangrijk is het dat we onze kinderen zijn wegen leren? Hoe belangrijk is het dat we de rol die onze vader ons heeft gegeven, vervullen? Deze vragen gaan we vandaag bekijken, die vragen gaan we beantwoorden, niet vanuit mij, maar vanuit dit woord. Weet u wat het laatste woord is dat in het Oude Testament staat? Eén van de laatste. Dat is de ban of de vloek. En daar wil niemand toch door getroffen worden. Malachi 4, als u een Bijbel heeft, kunt u het opslaan, anders lees ik het u voor... Malachi 4, en dit hoofdstuk is een profetie voor de eindtijd. Laten we zien wat de bron of aanleiding van deze vloek zou kunnen worden. Dus laten we even kijken in Malachi 4, vers 1. Ik lees u voor. Want zie, de dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven zijn als stoppels. En de dag die komt zal hen in brand steken, zegt de Heer, der heerschade, jawel, welke hun wortel nog tak zal overlaten. Twee, maar voor u die mijn naam vreest zal de zon zonder gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Dat is geweldig trouwens als je dat ziet als je de koeien weer de wei injaagt, dan is het dol gelukkig. Dus wat staat hier, gemeente, om deze belofte te beërven, moeten we zijn naam vrezen? Vers 3. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heer der Heerschalen. Maar wat bepaalt wie goddeloos is en wie niet? Laten we doorlezen. Vers 4. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht die ik hem op hoor heb geboden heb voor gans Israël. Inzettingen en verordeningen. Denk aan de wet van Mozes. Ja, denk aan de wet van Mozes met alle inzettingen en rechten. Vers 5. Zie, ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag de Seren komt. Gemeente Elia, de profeet, was degene die zei. Nou ja, goed. We lezen het voor, wat zei hij? Hij zegt in 1 Koning 1824, zegt hij, tegen het volk Israël, of het volk het waar aanwezig, roept gij dan de naam van uw God aan, ik zal de naam des Heren van Jehovah aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het hele volk antwoorden, dat is goed. Dus moeten we wij ook een beroep op de naam van Yahweh doen. In feite betekent de naam Elia, El, Ja, mijn God is Jawe. Dus u en ik moeten ook de naam van onze God aanroepen, en dat doen we natuurlijk niet te pas en te onpas, en we mogen natuurlijk ook aanroepen hè, als onze vader, want zijn zoon leerde dat ons op deze wijze te doen, uw naam wordt geheil op onze vader. Openingszin van het onze vader. Maar er is nog een derde belangrijk punt, waar we veel aandacht aan moeten besteden. Vers 6 uit Malachi 4, gaan we weer terug. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen. Opdat ik niet komen en het land treffen met de ban of de vloek. Volgens dit schriftgedeelte zal het land met de vloek getroffen worden als uw hart... Als vaders niet op uw kinderen gericht zal zijn. Want daar begint het mee. De actie van de vader naar de kinderen toe. Maar ook van de kinderen naar de vaderen. Maar dan moeten u uw kinderen natuurlijk niet afstoten door uw, mijn, gedrag. Gedrag, er zou een bijvoeglijk naamwoord voor kunnen. Denk ik bijvoorbeeld aan schijnheilig. Wij willen toch niet door de ban of de vloek getroffen worden, gemeente. Dus wat lezen we uit dit bericht van Elia en Malachi? Dat we moeten onthouden en leven bij het feit dat onze God jawij is, één. En twee, dat we de wet van Mozes moeten gedenken. Maar vooral uw en mijn grote plicht is dat we onze harten terugvoeren naar onze kinderen. Wat ook inhoudt dat de harten van uw en mijn kinderen naar u en mij teruggevoerd worden. In de samenleving om ons heen ontbreekt dit heel vaak. Bij u en bij mij zou het niet mogen ontbreken, deel uitmakende van een groep mensen die op zijn zachtst gezegd wat meer toegang tot de woorden van de allerhoogste zouden moeten hebben. En daar met name ook naar leven. De Bijbel is een levenswijze, zeg ik nog maar eens, in plaats van een theologie de volgens statistieken gaan in de Verenigde Staten van Amerika en West-Europa tenminste vier van de tien kinderen naar bed zonder hun vader in huis. In deze gezinnen hebben kinderen het geestelijk en emotioneel vaak moeilijk. Kinderen zijn een statussymbool of meer een last dan een zegen. In ieder geval wordt kinderen nauwelijks geleerd hoe te leven. In overeenstemming met het handboek voor de mens. Uw bijbel. De gemeente... Er staat voor jong en oud zeer veel in. Leren wij onze kinderen de weg tot eeuwig leven? Vroeger was er een leuke film die ik wel met mijn kinderen gezien heb. En die heette Oh Brother Where Aardouw. Ja, het is nog steeds nog een leuke film. Er zijn mooie dingen, ik voor... kan er niet voor pringen gaan. Want... Je zou ook een, bijvoorbeeld een Oh Brother Where Aardouw, moet je eigenlijk vervangen met Oh Vaders. Waar zitten jullie? Oh vaders, where are thou? Zou misschien ook een film over gemaakt kunnen worden. Denk ik. Zou misschien ook mooi zijn. Zeer waarschijnlijk zijn ze op hun werk. Of met vrienden, of zijn uh, op de golfbaan, of weet ik het, waar ze zijn. Maar, wat is des heren, om het maar eens plechtig te zeggen, maar niet geheel correct. Wat is des heren verwachting, jawes verwachting moet er eigenlijk staan, voor vaders? Hoe belangrijk is de rol van vaders bij hun kinderen, in het leven. Wat laat hij, onze vader, ons weten Ja, Jawes plan voor ons is om zijn machtige werken te communiceren aan onze kinderen. Om dit te doen moet een vader, een ouder, een opvoeder zijn hart richten tot zijn kinderen. Als het zo is, zal dit het begin zijn, als het zo is gemeente, dat wij onze harten daarop gericht hebben, zal dit het begin zijn met het bouwen van een koninkrijk. Want hier gaat later zijn koninkrijk ook mee beginnen. Het is een eis van God, van de God, om zijn onderwijzingen te bedenken en aan onze kinderen te leren. Dit is de opdracht die op meerdere plaatsen in de Bijbel voorkomt, Deuteronomium. Ik ga u nu een aantal teksten voorlezen, Deuteronomium 6,4. Dit zijn de inzettingen en verordeningen die de here, die de Yahweh, uw God bevolen heeft u te leren, om die na te komen in het land waarin gij zult trekken om het in bezit te nemen. Opdat gij de ja wij uw God vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden die ik u opleg, gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven en opdat gij lang leven moogt. Hoor dan Israël en onderhoud ze naasten, opdat het u wel gaat, het is allemaal voor ons welzijn, wat onze vader hier neerschrijft. En opdat gij zeer talrijk wordt, zoals Jahweh uw God, uw Vaderen, u heeft toegezegd. In een land vloeiende van melk en honing. Hoor, Israël, Jahweh onze God, wij is één, hekat. Gij zult, de Heer, uw God, liefheid met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht, wat uw heden gebied zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wanneer gij in uw huis zijt. Wanneer gij onderweg zijt. Wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden. En het zal u een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Vers 9. En gij zult ze schrijven op de deurposten aan uw huis en aan uw poorten. Gemeente, in deze beroemde schema passage zien we... Yahweh's wens om zorgvuldig zijn geboden aan onze kinderen te leren. Als we onderweg zijn, als we nederliggen, liggen, als we opstaan. Voorhoosband tussen je ogen. Je mag het opschrijven, in op je poort of op je huis. Wij zijn niet alleen geboden door wij om onze kinderen te leren. Maar ook hen te onderwijzen. Elk moment van de dag. Elk gegeven moment. Zo wordt het in onze harten en in de harten van onze kinderen gelegd. Want het mes snijt altijd in twee kanten. En zoals we gelezen hebben, net is niet alleen. Ja, wij, Ekat, één. Hij wil ons gezin worden, Ekat. Maar één met elkaar en één met hem. Dat is Noom 11, is 18. Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen. Gij zult ze tot een teken op uw handen binden. En ze zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. Hij zult ze uw kinderen leren en daarover spreken wanneer gij in uw huis zijt, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederlicht, wanneer gij hulp staat. je zult ze schrijven op de deurposten van uw huis aan uw poorten. Omdat gij, vers 21, en uw kinderen in het land waarvan de Heer uw vader gezworen heeft, hij het hun zal geven, zo lang leeft als de hemel boven de aarde staat. Ja, wat een geweldige belofte. Hoe kunnen we dit doen als we te druk hebben met allerlei belangrijke zaken? Als we niet thuis zijn om kwaliteitstijd aan onze kinderen te geven, onze kleinkinderen, onze, degene die we opvoeden. Ja, ik zie trouwens ook vaak zat, hier misschien minder hoor, maar vaders belangrijke theologische gesprekken met elkaar voeren, voor of na de diensten. Natuurlijk snappen de kinderen dat niet en vervelen ze zich dan eventueel, zou kunnen, als ze geen kennis hebben. Of als er nooit thuis over gesproken wordt, als de kinderen niet bij betrokken worden, want daar gaat het natuurlijk om de kinderen bij betrekken. Het moet het niet het geloof zijn van mijn vader of van mijn moeder. Het hele gezin dient erbij betrokken te zijn. En hierin heeft de, grootste, de vader de grootste taak, gemeente. De grootste verantwoording in ieder geval. Kinderen moeten interesse geleerd worden in Gods woord en het gaat niet vanzelf. Kinderen moeten ook leren luisteren. Wij ook, we zijn ook nog kinderen. Natuurlijk om gehoorzaam te zijn. Maar ook als er door de ouders of ouderen gesproken wordt. Moeten dus ze naar luisteren. Uw vaders zijn ook moeders en opvoeders. Want in Gods koninkrijk gemeente zullen we allemaal vaders, moeders, opvoeders zijn. En er kruipt wel tijd in. Deze in 4, vers 8. En welk groot volk is er dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig als heel deze wet die ik u heden voorleg. Alleen neem u ervoor in acht en hoed u er te degen voor dat gij de dingen die gij met uw eigen ogen gezien hebt niet vergeet. En zij niet uit uw hart wijken zolang gij leeft. Maak ze aan uw kinderen en kindskinderen bekend. Vers 10. Op de dag waarop gij voor het aangezicht van de Heer uw God bij hebt stond... Toen de heren tot mij zeide: roep mij het volk samen. Dan zal ik het met mijn woorden doen horen. Opdat zij leren mij te vrezen alle dagen dat ze op de aardbodem leven. En opdat zij het hun kinderen leren. Ziet u wat hier staat? Er moet ook onderwezen worden aan onze kleinkinderen. Dat stond er in vers, vers 9. Deuteronomie 6, vers 18. Gij zult doen wat recht is en goed in de ogen des Heeren, omdat het u wel gaat. Gemeente. En gij het goede land dat de Heeren aan uw vader onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Door al uw vijanden voor u uit te jagen, zoals Jahwe heeft gesproken. En wanneer later uw zoon vraagt: Wat zijn dat voor getuigenissen, inzettingen en verordeningen? Die de Jahwe, onze God, u opgelegd dan zult gij tot uw zoon zeggen, wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar Yahweh heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Yahweh deed voor onze ogen tekenen en wonderen groot en onheilbrengend aan Egypte, aan Farao en aan zijn gehele huis. Maar ons heeft hij daaruit geleid, om ons te brengen in het land dat hij aan onze vaderen onder ede beloofd had. En ons dit te geven. Ja, wij gebood ons al deze inzettingen te onderhouden. En ja, wij onze God te vrezen opdat het ons altijd wel zou gaan. En hij ons in het leven zou behouden. Zoals dit heden het geval is. En het zal ons tot gerechtigheid zijn gemeente. Wanneer wij heel dit gebod naastig onderhouden voor het aangezicht van ja, wij. Zoals hij ons dat geboden heeft. Dus, gemeente, des zeerde verwachting is dat wij onze kinderen ijverig zijn wegen leren. Laten we ook gaan bezien vanuit Gods Woord het waarom. Exodus 12, staat één antwoord. 12, 26. En wanneer uw zonen tot u zeggen, wat betekent deze dienst van u? Dan zult u zeggen, het is een paasgeoffer voor de Heer, voor Jaweh, die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbij ging. Toen hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde. Dus daarom. Toen knielde het volk en boog zich neder. In dit verband kunnen we ook nog even gaan naar Exodus 13, 7. Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten en op de zeven dag zal er een feest zijn. Ongezuurde broden zullen gedurende de zeven dagen gegeten worden. Er mag zelfs niets gezuurd bij u gezien worden. Ja, in uw hele gebied mag er geen zuurdeeg worden gezien. Nu komt het. En op die dag zult gij uw zoon uitleggen, dit is ter wille van wat de Heer van Yahweh mij heeft gedaan... Bij mijn uitocht uit Egypte. Want met een sterke hand heeft Yahweh u uit Egypte uitgeleid. Daarom. Vers 14. En wanneer uw zoon u later zal vragen, wat betekent dat? Dan zult u tot hem zeggen, met een sterke hand heeft Yahweh ons uit Egypte uit de dienst heeft uitgeleid. Daarom. Vers uh, Exodus 10. Heen. En de Heer zeide tot Mozes, ga tot Farao, want ik heb zijn hart en dat van zijn dienaren onvermurbaar gemaakt. Dat is ook wel mooi om dat even te bedenken. Omdat ik deze mijn tekenen onder hen tonen. En gij aan uw kind en kleinkind kunt vertellen wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. En welke tekenen ik onder hen verricht heb. Omdat gij weet dat ik ja ben. Daarom. Ook Leviticus 23, in loofhutten zult gewone zeven dagen, allen die in Israël geboren zijn zullen in loofhutten wonen. Vers 43, omdat u geslachten weten, daarom, omdat u geslachten weten, dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen. Toen ik hen uit het land Egypte leidde, ik ben Yahweh, uw God. En Mozes geboten. In Deuteronomie 31, na verloop van zeven jaar, op de bepaalde tijd van het jaar, der kwijtschelding, namelijk de Lofuttenfeest, wanneer geheel Israël opgaat om voor het aangezicht van de Heer uw God te verschijnen, op de plaats die hij verkiezen zal, zult gij deze wet ten aanhoren van geheel Israël voorlezen. Vers 12, roept het volk tezamen, mannen, vrouwen en kinderen en ook de vreemdeling die in uw steden woont, omdat zij ernaar horen en jawel uw God leren vrezen. En al de woorden deze wet zich onderhouden. Vers 13. En opdat hun kinderen, die er niet van weten, het horen. En ja, wij uw God leren vrezen. Daarom. Al de tijd dat gij leeft in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen. Gemeente, uit wat we zo even gelezen hebben, blijken ook dat de feesttijden... Uitermate geschikt zijn om Gods wegen aan onze kinderen te leren. En God wil dat we dit ook doen. De betekenis, voor zover ons begrip hiervan toereikend is, moeten we uitleggen. Maar vooral ook het waarom, namelijk dat we ons herinneren dat God zijn volk uit Egypte deed optrekken. En dat we nooit vergeten, want dat wordt steeds in deze versen in Exodus benadrukt. En het zijn geen Saaie verhalen hoor, als we het nooit vergeten. Deze verhalen, daar kunt u echt uw kinderen mee boeien. Prachtige verhalen. Je zou kunnen spreken van fun en function. Een soort nieuwe uitdrukking geloof ik, maar aan de lijve ondervonden dit wat het is. Een soort workshop, uh, fun en function. Eerst een vergadering, dan een workshop. Zelfs een brainstorm sessie heb ik mee mogen maken, dat vond ik al fun trouwens. Maar het echte fun gedeelte kwam daarna. Kwam dat aan bod. Dat was vliegeren op een skelter. Op het strand, zeg maar. En daarna nog een drankje en een diner. Ja, fun function. Dan kom je de tijd voldoor. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde met het Love Dat is eigenlijk ook een soort fun function. Bijbelstudie. Op het Love dienst. Als u de jongeren... Of uw kinderen er maar bij betrekt gemeente. Maar ze moeten dan natuurlijk wel voor de feest aanwezig zijn. De feesten in de gemeente zijn niet voor u, voor ons, voor mij als ouderen. Ze zijn er vooral voor de kinderen. staat in de Bijbel. Betrokkenheid en toewijding, doe dat met uw gezin of met meerdere gezinnen. En ik ga mezelf niet op de borst lopen staan hier. Maar het stond wel... ...in ons vaandel en de actie kwam echt niet van mij allemaal, maar van mijn vrouw, natuurlijk het meeste. Hoe ben je je kinderen? Ik denk dat ik duidelijk geweest ben daarin. Pak het op gemeente, het is nooit te laat, want als u in uw hart heeft gezet om Gods wegen aan uw kinderen te leren... ...zal je zien dat u daarbij geholpen wordt en het resultaat zal een overvloedig rijk leven zijn. Genesis 18, vers 19... Even kijken wat uh, over Abraham gezegd werd. Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis... ...na hem de weg des heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de heren aan Abraham, ja wij aan Abraham, vervullen wat hij over hem gesproken heeft. Oké, okay, gemeente, we hebben gezien dat binnen Tora... Alleen al minstens elf keer over de rol van de vader naar zijn kinderen toegesproken wordt. Een opdracht, een vermaning over de noodzaak om onze kinderen zijn wegen te leren. Maar, de Tora, maar ook in de psalmen, gemeente, staat het ook, zal ik even een psalm voorlezen. psalm 78, een leerdicht van Azaag. Wendt het oor mijn volk tot mijn leer, neigt uw oor tot de woorden van mijn mond... Ik wil mijn mond tot een spreuk opendoen, ik wil al oude verborgenheden verkondigen. Hetgeen wij gehoord hebben en weten en onze vaderen ons verteld hebben, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen. Wij willen vertellen aan het volgende geslacht eeren roemrijke daden. Zijn krachten en wonderen die hij gebracht heeft, prachtige taal overigens. Vers 5, hij richtte een getuigenis op en Jacob bestelde een wet in Israël, die onze vaderen gebood hun kinderen te leren. Vers 6, opdat het volgende geslacht die zou kennen de kinderen die geboren zouden worden. En dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen. Vers 7, opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen. En Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Vers 8, en niet worden gelijk hun vaderen. Een weer spannig en weer barstig geslacht. Een geslacht onstandvastig van hart. En welks geest niet trouw was jegens hun God. Het is duidelijk gemeente dat Yahweh de verwachting heeft dat we zijn wegen leren aan de volgende generatie. Yahweh wil dat er een rechtschapen generatie door ons gegenereerd wordt. Inderdaad heeft hij aangegeven dat dit een van de doelstellingen van het huwelijk ook is, gemeente. Sla maar op, Maliachie weer. Maliachik 2, 13. In de tweede plaats doet gij dit. Gij bedenkt met tranen het altijd onder de zere ondergewenen en gezucht, omdat hij zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt, als hem welgevallig. Nee. Vers 14. En dan zegt gij Waarom? Omdat de Heer getuige is geweest tussen u en de vrouw uw jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Vers 15. Niet één doet zo die voldoende geest heeft. Want wat zoekt die ene? Het zaad gods. Maar een andere vertaling schrijft wat anders. En dat is heel niet anders is eigenlijk hetzelfde, maar dat staat zegt mooi, die zegt... Hij zoekt rechtschapige slag. Dat is wat God zoekt. Wees dan op uw hoede voor uw hartstocht en dat men niet ontrouw wordt aan de vrouw zijner jeugd. Want ik haat de echtscheiding, zegt Jaweh, de God van Israël, en dat men, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt. Dat zegt Jaweh. Daarom wees op uw hoede voor hartstocht en wees niet ontrouw. Spreuken. Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg. Ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daar niet van afwijken. En in het boek Spreuken gaat het op veel plaatsen over een vader die zijn zoon onderwijst. Spreuken 23, vers 12. Richt uw hart op de vermaning en uw oor op woorden van verstand. Onthoud de tucht niet aan de knaap. Slaat gij hem met de stok, hij sterft er niet van. Dat herinnert me aan een verhaal wat mijn schoonvader wel eens vertelde. Hij was een Fries. Hij noemde hem altijd Heid. Hij was de vader van mijn vrouw. Maar hij had nog, uh, ik geloof dat ze tien kinderen daar hadden. En dat waren zes jongens. En die, ik zeg niet dat ze ondeugend waren hoor, die jongens. Misschien lijken ze wel op de kinderen van Maurits, weet ik niet. Maar... In ieder geval, ze haalden wel eens wat uit. Dus er was een broer, een van die aardige lui nu tegenwoordig, maar die ging rustig de kerkklok luiden. En andere avonturen, die, die gaat te ver, dat ga ik niet zeggen. Maar, maar hadden ze er dan weer eens wat gedaan bijvoorbeeld, dan kregen ze het echt thuis ook van langs. En vooral s'avonds, als hij dan weer thuis kwam van zijn werk. Vers 14, gij slaat hem wel met de stok, maar redt zijn leven van het dodenrijk. En dan was het zo van... Oh, heb jij dat en dat gedaan? Jongen, kom maar eens hier. En Anne of Gerrit... Dat waren ondeugende jongens. Ga naar de kelder... haal een stuk hout op. Wisten ze wel, als ze een stuk hout kregen ze ermee op de achterste. Dus kwamen ze naar boven met het kleinste stukje hout wat ze konden vinden... Terug. Daar dat is niks, daar doen we het niet mee. Dus werden ze een keer of drie, vier teruggestuurd, die kinderen was uiteindelijk, ja, hij was natuurlijk, hij zat te lachen natuurlijk, want ja, er, er werd uiteindelijk niet meer gestraft. Maar, bij wijze van spreken, misschien dat ze een één tik hebben gekregen. Maar, maar in ieder geval, je kinderen sterven er niet van, van als je ze met de stok gaat. Ik heb het nooit gedaan. Vraag me naar Maurits. Mijn zoon, nou ik heb aardige handen hoor, hier kan ik het ook mee. Vers 15, mijn zoon in de nieuw hart wijs is... Dan zal ook mijn hart zich verheuzigen. Dan zal mijn binnenste jubelen wanneer uw lippen rechte dingen spreken. Uw hart zij niet naijverig op de zondaren, maar beijveren zich voortdurend, ja te vrezen. Waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden. Hoor gij, mijn zoon, en word wijs, richt uw hart op de weg. Verkeer niet met wie zich te buiten gaan aan wijn en vlees, want een drinker en een doorbrenger verarmen en slaperigheid doet lompen dragen. Luister naar uw vader die u heeft verwekt, veracht uw moeder niet wanneer zij oud geworden is. Duidelijke taal, ook naar de kinderen, hoe te leven. Deze vader is toegewijd in het onderwijzen van de wijsheid van de schrift. Dus vaders en moeders in spe, wellicht ook grootvaders, grootmoeders. Geef uw beste tijd en meer aan uw kinderen. Maar dat kan pas als u uw eigen huis op orde heeft natuurlijk. En ik bedoel niet alleen alles netjes schoon opgeruimd. En als mijn vrouw hier nu geweest was, had ik gevraagd. Als je aan mijn vrouw vraagt wat is je beroep, dan zegt ze opruimer. Zij is opruimer. Ah, ze is altijd opgeruimd, ook van geest. Maar zo komt dit alles het oprijden in huis. Oh, alles moet schoon zijn. Maar goed. Maar het is makkelijker als je uw taak als ouder moet opvoeren in een uh, netjes opgeruimd huis, zou ik zeggen. Want veronderstel dat u thuis komt, het is thuis om een bende, eten is niet klaar, de kinderen blijven. En dan nog tijd vinden om uw kinderen uit Gods woord te leren, dat wordt het allengs moeilijker. Dus ook huis, fysiek, op orde. Trouwens wordt ook gezegd wat... Uh, Paulus zegt er ook wat van in 1 Timotheüs 3 vers 4 en 5 zegt hij, een goed bestierder van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen ondertucht houdt, vers 5, indien iemand echter zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente de gods zorgen. De jakenen, vers 12, moeten mannen van één vrouw zijn, hun kinderen en hun eigen huis goed bestieren en we zijn allemaal gemeente. Dit is 1 vers 6. Mannen die onberispelijk zijn, één vrouw hebben, die gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods. Maar u zal zeggen, ik ben toch geen ouderling of voorganger, net zoals André of Wim. Nou, daar dacht u makkelijk van af te komen. Ook uw huis en mijn huis zijn een huis, gods. Dus willen we graag gelovige, godgetrouwe kinderen, een rechtvaardig gezin met rechtschapen kinderen hebben? Gemeente, ons gezin is de uitdrukking van onszelf en van ons leven. Ik heb het al gezegd, gemeente, uw gezin laat uw ware gezicht zien. We kunnen ons vroom voordoen, maar uw visitekaartje, om mijn visitekaartje, is uw gezin. Dat weet de almachtigheid, hij dwars door je heen. Gemeente, Abraham en Eli waren leiders. Zoals we al eerder lazen, Abraham had zijn huis wel op orde. Er werd er over Abraham gezegd. Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heeren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heeren aan Abraham vervullen wat, over hem, gesproken, wat hij over hem gesproken heeft. Eli, de priester niet, die had zijn huis niet op orde, gemeente. 1 Samuel 2. Even herinnering brengen. Toen ging elk naar Rama, naar zijn huis. Maar de jongen was in de dienst des Heren onder toezicht van de priester Eli. Vers 12. De zonen van Eli nu waren niets waardige lieden. Ze rekenen niet met Yahweh. Eli maakte blijkbaar de dwaze beslissing zijn zonen corrupt te laten worden. 1 Samuel 3, vers 12. Te dien dagen zal ik aan Eli in vervulling doen gaan wat ik. Al wat ik over zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Vers 13, want ik heb hem te kennen gegeven dat ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen om de ongerechtigheid waarvan hij geweten heeft. Immers zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet eens berist. Beschouw het totaal verschillende eindresultaat van Abraham en Eli. Abraham en zijn nakomelingen werden verheven en gezegend, maar Eli had zijn generaties afgesneden en vernietigd. Dus laten we nadenken over de vraag van vandaag. Zijn we een Abraham of zijn we een Eli? Kunnen we beginnen te zien hoe belangrijk het eigenlijk is? U ziet, ja wij zouden nooit de God van Abraham, Isaac en Jacob zijn geweest. Als Abraham zijn werk niet had gedaan. Zal het van ons gezegd kunnen worden, gemeente. Ja, wij is de God van onze kinderen en kleinkinderen. Ja, wij is op zoek naar rechtschapen nageslacht. Een zaad gods om te wandelen in zijn wegen. Ja, wij wil dat zijn volk kinderen produceren van gerechtigheid. En wat kan er gebeuren en gaat er gebeuren wanneer wij dit niet aan onze kinderen leren? Richteren 2. Vers 10: Nadat ook dat het gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam na hen een ander geslacht, dat de Heeren niet kende, nog het werk dat hij voor Israël had gedaan. Vers 11: Toen deden de Israëlieten wat kwaad was in de ogen des Heeren en gingen de Baals dienen. 12: Zij verlieten de Heeren, hun God, en hun vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had, liepen andere goden achterna, uit de goden der volkeren rondom hen bogen zich daarvoor neer en krenkten Jawèh. En dat ging maar door en maar door. Steeds weer een generatie die God vergat. De vaders gaven niet het goede voorbeeld. En daarna gaf God hen weer over in de macht van de vijanden rondom hem. En dat is wel zeven keer gebeurd. In de periode van zo'n 355, 35 jaar. Wat zouden ze hun welvaart gekend hebben? Maar de vaders verzuimden hun kinderen de juiste opvoeding te geven. In de vrezen van Yahweh en de vrezen des Heren. Toch ging het met het gehele volk Israël en Juda maar door. Tot de wegvoering van zowel Israël als Juda. Wat zou veel ellende bespaard hebben kunnen worden. Wanneer de vaderen, de ouders, de moeders, grootmoeders, de opvoeders op hun post waren geweest. Maar gemeente, nu zien we... In deze maatschappij dezelfde dingen om ons heen gebeuren. Maar het hoeft u en mij niet te overkomen. Wij hebben de juiste tools. Laten we ze gebruiken, gemeente. Bij fezen, zegt Paulus... Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in jouw Want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder. Dat is immers het eerste gebod met een belofte. Omdat het u wel gaat en lang leeft op aarde. Een belofte voor onze kinderen... Je u dat, dat nu niet, een lang leven op aarde? Dat wil ik wel. Vers 4. En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet. Maar voeten op in de tucht en het de rechtwijzing des heren. Vaders, frustreert uw kinderen niet. Inclusief mezelf. Schreeuw niet naar ze. Scheld ze nooit uit. Vreselijke gewoonte van sommige ouders, opvoeders. Kinderen kleineren, uitschelden. Blijf op niveau. Spreuken 29. 15. Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande. 16. Als de goddeloos en talrijk worden, neemt de overtreding toe, maar de rechtvaardigen verlustigen zich in hun val. Vers 17. Tuchtig uw zoon, en hij zal uw rust bereiden en uw vreugde verschaffen, maar heil hem die de wet bewaart. Psalm 144, 12. Dat onze zonen zijn als planten hoog opgegroeid in haar jeugd, onze dochters als hoekzuilen, gebeeld houdt als voor een paleis. Prachtig van een beeldspraak. Vers 15. Welzalig het volk welks God de Here is. Daar staat natuurlijk hier waarvan de Elohim is Yahweh. En het ligt aan u en aan mij, als wij onze taak uitvoeren. Wat geschreven staat in Malachi: het hart der vaderen tot de kinderen, het hart der kinderen tot de vaderen terug te brengen. Maar thuis moet het goed zijn, gemeente. Uw home is uw leugen of uw waarheidsdetector. Thuis is waar het echte karakter van een man en vrouw onthuld worden. Dat is de realiteit. Wil u een test? 10 tot 15 jaar af en zie je het hoe het u thuis aan toe gaat. Hoe het thuis is, hoe het in de wereld is. Hoe het met uw kinderen gesteld is. Goede test. Spreuken 11, 29. Wie zijn huis in wanorde brengt zal wind erven. De dwaas wordt een slaaf van de wijze van hart. Hebben we problemen met ons eigen huis door het te negeren of najagen van een carrière of bijbelstudie alleen maar voor jezelf? We zullen wind erven, gemeente. Als we vroom zitten te zijn, maar ons huis verwaarlozen, ons gezin. Wat zegt Paulus in 1 Timotheüs 5,8? Maar een vrouw, man voor de haren en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt dan heeft zij haar geloof verlogend en is zij erger dan een ongelovige. Dus als je niet fysiek voor je gezin zorgt, ben je erger dan een ongelovige. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van mensen die het wel het soort huis bouwden waar onze scheppen naar op zoek is. Het huis van Job is een geweldig goed voorbeeld daarvan. Job, er, er was in het land Us een man wiens naam was Job die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. 2. Hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren. Hoeveel zorg en aandacht had hij voor de geestelijke gezondheid van zijn kinderen? Vers 4. Zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten. Ieder op zijn beurt in eigen huis en nodigde dan hun drie zusters uit met hen te eten en te drinken. En wie weet nog meer. Telkens, vers 5. Wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen een heiligde hen. Hij stond er dus morgens vroeg op, bracht voor ieder van hen een brandoffer. Want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos. Job, die had zorg. Die had geweldige zorg voor zijn kinderen. Want hij vreesde dat ze zouden hebben gezondigd in hun hart. Zijn liefde en toewijding aan het leven van zijn kinderen maakte deel uit wat Job tot een dergelijke rechtvaardige en rechtschapen man maakte. Een ander goed voorbeeld. Andelingen 21, vers 8. En De volgende dag gingen wij vandaar en kwamen te Caesarea en gekomen in het huis van Filippus, de evangelist, die behoorde tot de zeven, bleven we bij hem. Vers 9. Deze had vier ongehuwde dochters. Die profetessen waren. Wel, deze man had zeker zijn huis gewijd aan de Almachtige. Toch? Vier profetessen. Ik ken wel trouwens mensen die hebben vier dochters. Overigens mijn jongste zoon is vertrouwd met ook met een meisje. Vier uit één gezin. Vier dochters in hetzelfde gezin. Maar het zijn niet profetessen hoor. Wel, Zij is wel dokteres, maar geen profetessen. Maar goed. Gemeente, als we kinderen hebben, leggen we een fundament voor de komende generaties. Hoeveel generaties zal de basis die we gelegd hebben vrucht tot gerechtigheid? Blijven onze kindskinderen ook hun kinderen opvoeden in gerechtigheid? In feite vormen wij, die hier en nu aanwezig zijn, de basis voor de volgende generaties. De volgende generatie moet op ons bouwen. Wat voor soort fundering zijn wij? Zijn wij een fundering op loszand of op rotsbodem? Als onze kinderen verloren gaan voor de wereld, dan klinkt misschien wat dramatisch. Toch hebben wij hier en nu aanwezig daar invloed op. Willen wij een fundament van gerechtigheid, dat vele generaties zal duren? Hoe deed Abraham het? We hebben het al gelezen. Ik lees u nog een keer voor, uit Willembrood vertaling. Genesis 18, vers 19. Ik heb hem immers uitverkoren, zijn zonen en nakomelingen moet hij leren zich door een rechtschapen en deugdzaam leven aan de weg van de heer van Yahweh te behouden. Dan kan man Yahweh vervullen wat hij over Abraham gezegd heeft. Grote zegeningen werden beloofd aan Abraham, omdat Yahweh wist dat hij ook kon rekenen op Abraham vanwege zijn commitment, zijn toewijding, zijn kinderen God gericht te doen zijn. Ja, wij werd bekend, gemeente. Als de Elohim, als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo werd Abraham bekend. Dat is toch geweldig? Veronderstel dat het tegen u gezegd wordt. God van. Uh, wat zei ik er net? Van mannen noemde ik, maar dat kan ook vrouwen noemen. God van van wij, van Annemiek, van Anja, van vrouw. Dat is toch geweldig? Als het later van u gezegd zou kunnen worden, of misschien van mij, God van. Uh, Maurits, uh, Matthijs en of zo. Maar, gemeente, zijn we bereid om het offer te maken en de prijs te betalen. Eventueel de prioriteiten van hun of uw leven te veranderen voor de opvoeding van onze kinderen. Als de generatie voor ons die prijs had betaald, had de wereld er heel anders uitgezien. Of, om wat dichter bij huis te blijven, had Nederland er heel anders uitgezien. Of misschien nog dichter bij huis te blijven. Had deze gemeente er anders uit gezien? Kan de schepper ook net als op Abraham op ons bouwen? Of vinden we andere zaken in ons leven belangrijker? Dus afleiding genoeg hoor in de wereld. Psalm 112. Wel, halleluja. Wel zalig de man die Jawé vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden, zijn nakroost, zal machtig zijn op aarde. Het geslacht daarop rechten zal gezegend worden. Natuurlijk leven we in een drukke tijd. Maar gemeente, u, ik, wij verdienen meer per uur als we thuis onze kinderen en kleinkinderen aan ons gezin werken. Dan wat, als je met andere zaken bezig bent. Zelfs persoonlijke Bijbelstudie is daaraan ondergeschikt. Want anders is het zoals een, een voorganger van mij, van ons vroeger vaak zei: ja. U en ik, God, wij komen er samen wel uit hoor. He? Wij gaan het samen wel redden. Zo is het helemaal niet gemeente. Zo is het niet. U en ik hebben een verantwoording naar ons gezin toe. En laat dan in vredesnaam, als u niet genoeg tijd zou hebben, uw bijbelstudie overgaan. Ik heb gemerkt dat daar komt ook een keer de tijd voor. Hoewel Bible lezen met kinderen is het natuurlijk ook gewoon bijbelstudie hoor. Maar first things first. Tijd is kostbaar als uw kinderen, vooral als uw kinderen nog jong zijn... Het hoeft niet alleen jonge kinderen te zijn. Opvoeden gaan wij ook later doen in Gods Koninkrijk. Ons, uw gezin, is enthousiast als wij, als u ergens enthousiast over bent. Bent u enthousiast over de schepper? De kinderen, volgen uw voorbeeld. Galaten 6, dwaalt niet. Vers 7, God laat het niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Voorwaar, voorwaar, je oogst wat je zaait. Het kan dertig jaar duren, maar je krijgt wat je betaald hebt. Wat je nu geeft, zal aan u worden teruggekeerd, geretoneerd. Werpt uw brood uit op het water, staat er, en het zal aan u Terugkeren na vele dagen. Hosea 4. Mijn volk gaat te gronden door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u. Dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van God vergeten hebt, zal ik ook uw zonen vergeten. Kunt u zich de bovenstaande woorden gesproken over uw kinderen... Kunt u zich te voorstellen, stelt u zich eens voor dat, dat ze zouden worden vernietigd als gevolg van een gebrek aan kennis. omwille van je eigen falen, van ons falen. En de kennis van jawel bij te brengen. Ik moet er niet aan denken. Gemeente, laten wij het fundament leggen voor de volgende generatie. Alleen u en ik kan dat. Wij hebben dezelfde opdracht als Salomo. En gij, kroon Nieken 1, 28 vers 9. En gij... Mijn zoon Salomo, kende de God van uw vader en dien hem met een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed, want Yahweh ja, doorzoekt alle harten en doorgrond al de wat de gedachten beramen. Indien gij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Doch, indien gij hem verlaat, zal hij u voor eeuwig verwerpen. Zie nu hoe de Heere u heeft verkoren om een huis ten heiligdom te bouwen. Wees sterk. En doe het. Laten wij dat ook doen, gemeente. Dit huis bouwen. Ons eigen huis. Gemeente, we zijn begonnen. En ik ga nu afsluiten. We zijn begonnen met een vloek. We getroffen zouden getroffen zouden worden. wanneer we ons er niet toe zetten. onze harten, de harten van de vaderen tot de kinderen terug te voeren. Daar willen wij niet door getroffen worden, gemeente. Door die vloek. Laten we tijd geven aan ons gezin. We moeten ons opofferen. Ook ons grote voorbeeld. De Messias heeft zich opgeofferd voor ons. Zover hoeven wij geen eens te gaan. Om ons leven niet te geven. Moet alleen maar tijd geven. En je kan je tijd maar één keer gebruiken. Net als je geld. Je kan het maar één keer uitgeven. Tot besluit. We besluiten we dan ook natuurlijk niet met de vloek. Maar met de zegen die je ontvangt. Als wij in ons gezin dagelijkse toewijding. En betrokkenheid aan onze schepper en zijn zoon. Onze verlossers stimuleren. Tot besluit gemeente. Twee teksten uit Jesaja 59. Vers 20. En wat mij aangaat. Dit is mijn verbond met hen, zegt Yahweh, mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond nog, uit de mond van uw kroost, nog uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt Yahweh. Van nu aan tot in eeuwigheid. En als dat zo is, gemeente, dan gebeurt er wat staat in ons laatste schriftgedeelte, in Jezaja 61, vers 9, en hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn. En een nakomelingschap te midden der natiën. Allen die hen zien zullen erkennen dat zij het nageslacht zijn dat Jawel gezegend heeft. Gemeente, zullen wij dat nageslacht zijn? De bal ligt bij ons.